8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Dit jaar nog geen huurverhoging voor scheefhuurders. Dekkingsgraad pensioenfondsen nog altijd veel te laag. En Syrië houdt zich volgens VN niet aan het bestand. De meeste scheefhuurders krijgen dit jaar toch nog geen 5% extra huurverhoging. Vanwege tijdsdruk en problemen rondom de invoering hebben de meeste corporaties besloten om de huurverhoging voor de rijkere huurders een jaar uit te stellen. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS langs de grootste corporaties. Ze zeggen dat er te veel onduidelijkheden zijn over het wetsvoorstel om huurders met een inkomen vanaf 43.000 euro de extra huurverhoging op te leggen. Zo bepaalde de rechter vorige week dat de Belastingdienst de corporaties geen gegevens mag geven over het inkomen van huurders, zolang het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is behandeld. Wanneer en of dat gaat gebeuren is nog onbekend. De wet veroorzaakte tot nu toe veel ophef. Zo raadde de Woonbond huurders aan om aangifte van privacy schending te doen bij het college bescherming persoonsgegevens. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is nog steeds veel te laag. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal. Een korting op de pensioenen van miljoenen mensen is daardoor weer iets dichterbij gekomen. Fondsen moeten eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van 105 om een korting te vermijden. Het grootste fonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, AWP... kwam eind maart uit op 95. Ook de nummer 2, Zorgen Welzijn, zit met 96 te laag. De fondsen hopen dat een economische opleving dat kan voorkomen... maar de eerste drie maanden van dit jaar geven weinig hoop. Acht pensioenfondsen hebben deze maand de pensioenen al verlaagd... en bij sommige fondsen gaat het pensioen dit jaar met bijna 10 omlaag. Syrië heeft zich niet aan de verplichting gehouden om troepen terug te trekken uit de stedelijke gebieden, dat zegt VN-topman Ban Ki-moon in een brief van de VN-veiligheidsraad. In de brief vraagt hij om de waarnemersmissie naar het land uit te breiden naar 300 waarnemers. De eerste zes VN-mensen kwamen afgelopen weekend aan. Ze gaan op de grond kijken of het Syrische leger zich aan het afgesproken staakt het vuren houdt. Syrië heeft eerder al aangegeven maximaal 250 VN-waarnemers toe te willen laten. Gisteren heeft het Syrische leger mortiergranaten afgeschoten op delen van de stad Homs, waar opstandelingen zich hadden verschanst. Volgens activisten vielen daar meerdere doden. India heeft een lange afstandsraket getest, die ook kan worden uitgerust met een kernkop. De raket heeft een bereik van 5000 kilometer en daarmee kan India onder meer heel China bereiken. Volgens de Indiase regering was de test een succes en als dat inderdaad zo is, behoort India tot het selecte groepje landen dat toegang heeft tot het gebruik van intercontinentale nucleaire raketten. De Indiaanse minister van Defensie zegt dat de raket de komende tijd nog vaker zal worden getest. Verfabrikant Axo Nobel heeft in het eerste kwartaal... iets meer omzet gedraaid, maar minder winst gemaakt. De omzet steeg met 6 naar 3,9 miljard euro. Axo berekende de stijgende grondstofprijzen door aan de klanten. De netto-winst kwam uit op 70 miljoen. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat kwam volgens Axo door de afnemende vraag naar verf... vooral in Europa en Noord-Amerika. Middelbare scholen en mbo-opleidingen zijn tegen de financiële steun... uit hun koepelorganisaties voor scholengroep Amarantis... uit een enquête van onderzoeksbureau Duo Onderwijsgroep. Blijkt dat van de managers van de mbo-scholen ruim 60% tegen de steun is... en van directeur in het voortgezet onderwijs meer dan 80%. Onderwijsreus Amarantis zit in financiële problemen. Het ministerie van Onderwijs heeft 10 miljoen steun toegezegd, de twee brancheorganisaties samen 6 miljoen. Maar volgens de directeur en managers zijn ze er niet voor bedoeld. En ook zijn ze bang dat met de steun een precedent wordt geschapen. Slecht presterende scholen worden beloond en goed presterende draaien op voor slechte scholen. Medewerkers van de dienst Terugkeer en Vertrek zeggen dat er van het terugsturen van vreemdelingen niet veel terecht komt. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Bij de afdeling die reisdocumenten moet regelen wordt volgens de medewerkers amateuristisch gewerkt. En ook zou de werksfeer op de afdeling verziekt zijn. De ontploffing in een café in Beuningen gisternacht was een aanslag. Uit onderzoek van de explosieve opruimingsdienst blijkt dat een explosief op de ruit van het café is geplakt en tot ontploffing is gebracht. Om wat voor explosief het gaat kan de politie niet zeggen. Berichten dat het om een granaat zou gaan wil de politie niet bevestigen. Bij de explosie in Beuningen sneuvelden alleen ruiten, niemand raakte gewond en de daders zijn spoorloos. Dan is weer nog bewolkt en hier en daar een bui. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. Vrij veel wind, maximum temperatuur 14 graden. Morgen in de ochtend droog met zonnige periode. Morgenmiddag ontstaan opnieuw buien en ook dan een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 130 kilometer file, dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. Er zijn geen opvallende files. De langste files staan op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Badmen en Twello, 6 kilometer. de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel, 7. En op de A50 Arnhem richting Ost tussen Renkem en Knoop het Eewijk, 7 kilometer. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. De kans dat er straks minder pensioen wordt uitbetaald, wordt steeds groter. Het lukt de pensioenfondsen maar niet de dekkingsgraad op peil te krijgen. Gertjan Dennekamp heeft zo de cijfers. De twee mannen die het gebouw van de rechtbank in Amsterdam met een raketwerper zouden hebben beschoten, komen vandaag voor de rechter. En de huurverhoging voor scheefhuurders komt maar niet van de grond. De rechter stak al een stokje voor medewerking van de Belastingdienst. Dat is inderdaad een tegenvaller. Al dus minister Spies. En nu willen ook de woningcorporaties niet meer meewerken. Want veel corporaties hebben besloten om scheefhuurders dit jaar nog niet die 5% extra huurverhoging op te leggen. Reden is de chaos rond de invoering van het wetvoorstel dat het mogelijk moet maken. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat twee derde van de corporaties afziet van de extra huurverhoging. Ik ga erover praten met de directeur van Woon op Maat uit Heemskerk daar, de woningcorporatie Aad Leek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van deze gang van zaken? U, uh, om te beginnen, u gaat ook niet die 5% extra opleggen? Nee, wij hebben gemeend dat het op dit moment gewoon niet verstandig is om dat te doen. Omdat je niet weet waar je precies aan toe bent. En ook niet bij wie je die 5% in rekening kunt brengen. Hm. En wat vindt u daarvan dat dat dus niet, niet doorgaat nu? Ja, eigenlijk wel een beetje triest. Als je weet dat, dat het voornemen van het kabinet. al, ik denk al ruim anderhalf jaar oud is, De vorig jaar ging het niet door. Dit jaar uh, heeft de minister een jaar de tijd gehad om het alsnog te regelen. Ja. En ik denk dat als hij uh, met de sector uh, was gaan praten over hoe hij dat uh, verstandig kun, zou kunnen invoeren... dan was het wel op tijd geweest. Ja, die hij was toen minister Donner, die het uitstelde. Ja. Uh, die minister is nu uh, minister Spies. Uh, van Middellandse Zaken die verantwoordelijk is. Ja, uh, maar ik ben er nog niet helemaal uit, uh, meneer Leek. Vindt u het nou teleurstellend of vindt u het ook wel prettig? Het is natuurlijk nooit leuk om je huurders extra huurverhoging op te leggen. Uh, nou, dat ben ik niet meer de wijs. Ik vind oh. het teleurstellend. Uh, wij zijn van mening dat uh, mensen met een beter inkomen best iets meer kunnen bijdragen aan de huur. Waardoor uh, de, de betaalbaarheid van de huursector gewoon betaalbaar blijft. Daar zou helemaal niks mis mee zijn. Het argument van de doorstroming is natuurlijk onzin, want niemand gaat verhuizen voor een paar tientjes per maand meer. Oké, okay, maar dat is wel het argument van de politiek. Daarom gaat het. Dat is een onzuiver argument. Wij zijn ervan overtuigd dat het vooral bedoeld is om te zorgen... dat de corporaties vanaf 2014 beter in staat zijn... om de bijdrage te betalen aan de huurteslag. Ja, En dat vindt u dan wel weer een goede zaak. En dit geld wat u daarmee binnen zou halen, had u dat al ingeboekt? Je gaat geen geld inboeken waarvan je niet zeker weet dat je het binnenkrijgt. Nee. En u krijgt dus voorlopig niet binnen. Ja, Wat vindt u dan van die gang van zaken in Den Haag? Wie, wie, wie verwijt u dit, de minister? Ja, kijk, deze minister zit er natuurlijk niet zo lang. Ik ja. denk dat de ambtelijke voorbereidingen... Eh, ruimschoots weer hadden kunnen plaatsvinden. En nogmaals, als je dat wilt gaan doen... overleg dan even met de sector wat erbij komt kijken... en op welke manier je dat op een verstandige manier zou kunnen doen. Ja. Dan wordt dit probleem natuurlijk niet naar voren gekomen. Nou zegt de minister uh, dat u die extra huurverhoging... niet een jaar hoeft uit te stellen, maar een paar maanden. Want als de wet is aangenomen... en de Belastingdienst opnieuw dan inkomensgegevens heeft verstrekt... dan mag het wel. Uh, waarom doet u het dan niet? Ja, kijk, feitelijk zegt u het zelf al, uh, als de wet wordt aangenomen. Het probleem is dat, uh, dat we niet kunnen blijven wachten op iets waarvan je A, niet weet of het komt, en B, wanneer het komt. Nee. Maar je kunt het toch doen zodra die is aangenomen? Ja, maar ja, ik bedoel, dat kan wel een half jaar duren. Ja. Ik bedoel, er zijn uh, bijvoorbeeld zoals de Woonmond, die is ervan overtuigd dat deze wet niet door de Eerste Kamer zou komen je zegt... weet niet waar je naartoe toe bent. Nee, precies. U zegt, we hebben dat geld natuurlijk nog niet ingeboekt. Gaan de huurders er iets van merken, toch? Uh, kijk, vooralsnog niet direct. Maar je moet je voorstellen dat uh, als uh, straks ook de heffing voor de huurteslag komt... Uh, stel dat we moeten uh, bijbetalen om de 60 jaar te redden... stel dat de woningmarkt op slot blijft zitten... ja, uiteindelijk is het toch zo dat het de kwestie is van uh, als je inkomsten minder worden... Dan zullen ook je uitgaven binnen moeten worden. En dan moet je nog meer keuzes maken. Ja, het lijkt er niet op dat u ruimer in de jas komt te zitten, meneer Leek. Zo ziet het er vooralsnog niet in uit, nee. Nee. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Aardleek Leek u, directeur van Woon op Maat uit Heemskerk. Het is twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is een van de speerpunten van de PVV. En er werden afspraken over gemaakt in het gedoogakkoord. Het aantal vreemdelingen dat Nederland verlaat moest omhoog. Maar uit de laatste cijfers blijkt dat vorig jaar juist minder vreemdelingen zonder verblijfsvergunning zijn vertrokken dan het jaar daarvoor. Gisteravond bericht de Nieuwsuur over de problemen bij de verantwoordelijke afdeling van de dienst Terugkeer en Vertrek. De PVV is nu ontevreden. Aldus Kamerlid Sietse Fritsma. Ja, teleurstellend. Het zijn geen goede cijfers. Ik ben ook niet tevreden. En dat betekent dat er echt hard aan getrokken moet worden om uh, die terugkeer te, te verbeteren. Wat kan eraan gedaan worden? Ja, er, er zijn verschillende problemen en die spelen eigenlijk al, al vrij lang... Uh, allereerst uh, heb je de vreemdelingen zelf. Uh, die, die willen niet terug. Uh, en uh, ja, die doen er ook alles aan om de terugkeer te voorkomen. En die werken ook niet mee om papieren te verkrijgen vaak. En dat ligt niet aan het kabinet? Dat ligt niet aan het kabinet, maar daar kun je uh, wellicht wel wat aan doen. Ja, maar dit kabinet zou er een speerpunt van maken. Dat was een van de afspraken die uw PVV heeft gemaakt in het geduldakkoord. Ja, en dat blijft ook heel belangrijk. Dus we blijven de vinger aan de pols houden en we blijven aandringen op verbetering. Maar welke verbetering dan? Nou, we hebben in die reportage van Gezien dat er uh, binnen de dienst terugkeer en vertrek gewoon dingen veel beter geregeld kunnen worden. Er was gisteravond te zien dat het aanvragen van die uitreisdocumenten dat, dat niet goed verloopt, dat die afdeling niet goed functioneert. Nee, precies. En ik leid daaruit af dat die werkwijze verbeterd kan worden. Ik uh, stel daar ook Kamervragen over aan de minister. Ja en tenslotte, en dat is ook wel een een oud probleem uh, is de medewerking van landen van herkomst, die vaak niet optimaal is om het zacht uit te drukken, om hun onderdanen terug te nemen. Dus je moet die landen van herkomst ook aanpakken. Wat moet... kunt u daaraan doen? Nou, je kunt ze niet verplichten om ze terug te nemen. Nee, maar je kunt wel sanctioneren. Je kunt op een gegeven moment zeggen... Uh, we stoppen de ontwikkelingshulp. Of als Irak uh, niet meewerkt, stoppen, stoppen we andere hulp. Of, of je gaat, uh, van mijn part in het uiterste geval... schiphol sluiten voor vliegtuigen uit die landen van herkomst. Maar dat is wel belangrijk, want die landen... die moeten gewoon hun eigen onderdanen uh, terugnemen. Dit punt is u zoveel waard dat u bereid bent... om voor hele zware diplomatieke sancties te pleiten. Absoluut, ja. ja. Voor uh, landen die niet meewerken. Ja. Maar je alle andere betrekkingen mee op het spel zetten? Nou ja, ik, uh, we hebben hier over gesproken in de Kamer. Toen, uh, toen, toen heb ik Leers zeg maar één jaar de tijd gegeven... om het via de, de diplomatieke weg te doen. Maar als dat niet tot resultaten leidt... Ja, dan moet je die landen echt sanctioneren. Dan moet je die landen gewoon aanpakken. Wat verwacht u van minister Leers? Ja, dat hij echt, uh, er hard aan trekt om, uh, om dit op orde te krijgen. Ik vraag het, want het heeft in de krant gestaan. Er zou gesproken zijn over zijn positie in het Catshuis. Nou, werd later weer ontkend. U zit er ook niet bij. Maar u bent wel de woordvoerder op dit gebied... en dat is heel kritisch over deze minister. Nou, Ik heb er vertrouwen in dat deze minister uh, deze zaken voortvarend aanpakt. En, uh, hij ook al is het de afgelopen jaren niet gelukt. Nou, voor wat betreft terugkeer... Uh, inderdaad, terugkeer is uh, nog steeds de achilleshiel van het vreemdelingenbeleid. En dat is jammer. Wij zijn er ook niet bij blij mee. Uh, het moet opgelost worden. Het kabinet gaat het ook oplossen. Het kabinet heeft wel de wil om het op te lossen. Dat moeten we niet vergeten. En nogmaals, de PVV zal uh, dit kabinet uh, afrekenen op resultaten. En dat geldt ook op, uh, op dit gebied. Twee mannen die vorig jaar een granaat zouden hebben afgevuurd... op de rechtbank in Amsterdam... staan straks terecht in diezelfde rechtbank. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het stond nu toe een spits met uh, weinig opvallende files. Er staat nu in totaal 130 kilometer file. Dat is ook normaal voor de tijdstip. De langste files staan op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... voor Badmen 4 kilometer, voor Apeldoorn 5. En op de A9, ook maar richting Amstelveen... staat tussen Beverwijk en Knoppetraasdorp 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Een korting op de pensioenen van vele miljoenen Nederlanders is iets dichterbij gekomen. De fondsen, pensioenfondsen, moeten eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van ruim 100% om een korting te vermijden. Het grootste fonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, kwam eind maart op 95%. En ook het tweede fonds van Nederland bleef met 96% onder het wettelijk minimum. Gertjan Dennekamp, financieel redacteur en verslaggever, volgt de pensioenfondsen en hun worsteling met die dekkingsgraad. Gertjan, die korting komt dichterbij. Waarom lukt die fondsen niet om op peil te komen? Nee, dat klopt. De rente staat op dit moment erg laag. En daarom moeten ze eigenlijk meer vermogen in kas hebben of uh, beschikbaar hebben dan ze eigenlijk hebben. En dat wordt met beleggingen wel een beetje verdiend, maar al met al dus niet genoeg. Erkent ook directeur Peter Borgdorf van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ja, en daar maken we ons ook best wel zorgen over. Want je zou willen dat je in herstel kwam. En dat herstel zien we niet. We zien op dit moment eigenlijk alleen maar dat het uh, ja, stabiel is. Stabiel lijkt mooi, maar niet als je op een laag niveau zit. En dat betekent dat als we niet de rest van de negen maanden, want het zijn er nog maar negen, herstel zien. Ja, dat we dan toch ook in de situatie terecht kunnen komen. Dat wij een aankondiging van verlagen van pensioenrechten moeten doen. Want de tijd begint inmiddels wel te dringen. Ja, we rapporteren ook dat wij inmiddels het korte termijn herstel niet halen, het lange termijn herstelplan niet halen. Omdat we ja, dat herstel niet zien. Alle signalen staan op rood. Ja, het is een beetje een bijzondere situatie. Want we hebben nog nooit zoveel geld verdiend, zou ik bijna willen zeggen. Nou, nog nooit is misschien overdreven. Maar 4,5 procent in een kwartaal is een prachtig rendement. Alleen het is niet genoeg om die lage rente te compenseren. Kunt u anders doen dan uh, afwachten en als u geloven bent bidden? <laughs> Nou, het een en het ander, uh, dat kun je doen, maar je, je kunt het niet beïnvloeden. Wij kunnen niet de rente omhoog krikken. Dat is een, uh, een, de rente is laag vanwege Europees beleid en daar hebben we mee van, mee van doen. Ja, en daar hebben we dus ook alle pensioenfondsen mee van doen. Hoeveel zitten daar, gert je in hetzelfde schuitje? Nou, Zeker 103 fondsen hebben op basis van de cijfers van december al aangekondigd... dat ze de pensioenen voor hun achterban moeten verlagen als het niet snel beter gaat... En de meeste van die fondsen ja, zijn eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau blijven hangen de afgelopen drie maanden. Hebben wel wat verdiend op de beurzen, maar eigenlijk onvoldoende om zo'n korting te voorkomen. En ondertussen klikt de, tikt de klok, want het einde van het na, jaar nadert natuurlijk gewoon. Ja. En wordt er al gesneden op het ogenblik al in de pensioenen? Jazeker, deze maand hebben acht pensioenfondsen de pensioenen al verlaagd. Ook daar zagen ze dat uh, ja, de rendementen niet voldoende zijn om dat te voorkomen. En dus hebben mensen deze maand al een brief in de, in de bus gehad van die fondsen. Met de mededeling in sommige gevallen dat de pensioenen zelfs wel met 10% omlaag moesten. Gert-Jan Dennekamp en op onze website nos.nl kunt u de informatie nog eens nalezen. Informatie over ruim 100 fondsen. U vindt daar dus de informatie over uw eigen fonds. Het gehucht Kruisweg bij Zoetermeer is een van de 300 plaatsen die op een rode lijst zijn geplaatst. Dat is een lijst van bedreigde dorpen en gehuchten. Maar Robin Visser is vanochtend in Kruisweg. Daar moest hij nog goed voor zoeken. En Mark Robin Kruisweg wil ook een geluidsscherm. Dat wordt een geluidsschermpje. Ja. Daar waren we net gebleven, hè Marcel. Toen ja? viel de verbinding weg. Ik denk dat die verbinding wegviel omdat hier ook een enorme hoogspanningsmast uh, loopt. En daarom hebben we wat last van uh, interferentie, van storing. Kruisweg wordt omsloten door onder andere die, die uh, hoogspanningsmast. En we hebben een snelweg, de A12, die uitgebreid is. De Provinciale Weg is uitgebreid. En dit gehucht hier wordt eigenlijk steeds meer ingeklemd. En daarom onder andere staat hij uh, op die lijst van uh, bedreigde dorpen en gehuchten. Op de achtergrond horen wij een echte kruiswegse... Hoogpieper, weet <laughs> je wel, die komt bijna niet meer voor. Het is een heel zeldzaam beestje en ik sta hier in de gang bij, uh, bij uh, ja, zeg het maar. Bij de Melzen van der Lands, de voorzitter van de buurtvereniging. De voorzitter van de buurtvereniging, want Kruisweg met 150 bewoners heeft een belangenvereniging ja. en een buurtvereniging. Dat klopt. Wordt wel bedreigd, maar ook nog springlevend, die hele ge gemeenschap hier? Absoluut, zeer springlevend, we hebben diverse activiteiten. En ik kijk hier op een foto hier bij u de gang van uw huis. Dat is helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd. Ja, dat is twee jaar geleden. We hebben er een heel deel van uh, 7 bij 3,5 bij gebouwd. En laten we even naar buiten gaan. Als u het goed vindt, dan gaan we even in de tuin kijken. Want de hele tuin is hier op de schop gegaan. De bestrater komt zo meteen. Ja, die uh, komt straks het pad aanleggen. Dus dan hebben we weer een uh, mooie ingang. Met andere woorden, u bent echt aan het investeren in uw huis. Absoluut. Terwijl u toch in een bedreigd gebiedje woont? Nou, we zijn hier bewust komen wonen drie jaar geleden. Dus uh, we wisten dat het een doodlopende weg ging worden. We wilden wat meer ruimte. En uh, we komen zelf uit Voorburg en Wassenaar. En dan kom je toch uit als je wat meer ruimte wil voor een goede prijs. Ja. Ik heb ook nog een oude rot meegenomen die hier al sinds... Ja, u bent hier geboren. Hè? Ja, ik ben hier geboren. In 1941. Uh, en uh, ja, dat, uh, toen was het nog echt een, een, een, een buurtschap met uh, rust en ruimte. Met, uh, ja, dat is... Uh, dat is wel even veranderd. Meneer de Graaf, nee. die hoogspanningsmast was er ook nog niet? Die hoogspanningsmasten waren er nog niet, nee, inderdaad. Storingen, nee. ook nog geen storingen hier? Nee, geen storingen hier. Je had echt geen storingen, nee. Dat, uh... Maar dan zegt mevrouw ja, vrouw hier, nog... ik ben hier komen wonen... omdat het hier zo lekker rustig is. Ja, nou ja. Maar, ja. Dat, ja, dat okay. is ook maar net hoe je, hoe je het bekijkt, hè? Ja, maar ik, ik heb alles natuurlijk meegemaakt. Hier, heel die groei van alle, alle herrie. En ja, uiteindelijk moet je overal aan wennen. En uh, dit ook. Ik kijk gelukkig nog uh, eindeloos de polders uh, over op Heden. Nog wel? Uh, nog wel uh, Want ook daar komt uh, ook een hoogspanningsmast. Daar, ook daar komen hoogspanningsmasten. Dus ja, maar zo gaat is. dat in Nederland. Hè? We zijn aan het, uh, aan het dichtgroeien. En daar komt het in sommige gebieden dan? Ja, daar komt het wel op neer. En daarom zijn wij dus zo bedreigd op dit moment. Ik heb gehoord dat Soetermeer eigenlijk wel zin heeft in Kruisweg. Ja, dat is al jaren aan de orde. Een lekker maar, hapje is dat, dat voor is Soetermeer. Gelukkig, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Gaat die gebeuren? Dat willen we ook niet. <lacht> nee. Ik heb net van de Belangenvereniging gehoord... dat ze ook echt voor de belangen van Kruisweg staan. Ze willen onder andere een geluidswand... Hè? hier ja. tegen het geluid van de Provinciale weg. Maar u bent meer van de lol, heb ik gehoord. Nou vraag ik me af... Valt er nog wat te lollen hier in Kruisweg? Nou, wij zijn meer van de gezelligheid. Aha. En uh, het klinkt wat, wat uh, beschaafder, inderdaad. <laughs> uh, nee, we hebben bijvoorbeeld vrijdag hebben we de buurt bingo. Uh, we hebben de buurt barbecue. We hebben een Sinterklaasfeest. En doen al die 150 kruiswegenaren daar dan naar mee? Wel verdeeld over de evenementen, ja. Oh. Maar de meeste... Die, die Doet noemen... u ook mee, meneer de graaf? Nou, ik doe regelmatig mee met diverse evenementen, niet met alles. Maar goed, dat is... Maar het is eigenlijk de, Het de is een buurt... hechte gemeenschap. Ja, en de buurtvereniging die is eigenlijk na de oorlog opgericht... Ja. En ten behoeve van een leuke dag voor de kinderen. Ik begrijp het. En de ouders uh, een reisje. Ik snap, ik snap het concept van de buurtvereniging. Ja, en u, uh, u zwaait daar de scepter over? Ik mag daar de scepter over zwaaien. U maar. gaat eerst bestraten en dan straks een feestje. Want er wordt hier straks die lijst van bedreigde plaatsen en gehuchten gepresenteerd. En ja. Kruisweg staat met stip bovenaan. Ja, daar gaan we straks even naartoe. Het is een dubie. Ja, ik, moet, moeten we er blij mee zijn? Dat we bovenaan staan? Ja. Nee, misschien gebeurt er dan eens wat. Misschien gebeurt er dan eens wat in Kruisweg. Ik vind het hier in ieder geval wel leuk, eigenlijk. Het is hier heel gezellig. Ik hou wel van bedreigde plekjes. Nou, zo is het. Ja. Tuurlijk. Ik blijf ja. hier nog even hangen. Graag. Het goed? Ja, heel gezellig. Okay. Goed uit Kruisweg. Ja, horen we je straks weer vanuit Kruisweg. Ja. Mark ja. Robin Visser is daar al de hele ochtend. Gaf een hoop commotie, november vorig jaar... de granaatbeschieting van de rechtbank in Amsterdam. En vandaag staan de twee verdachten... die de raketwerper afgevuurd zouden hebben voor het eerst voor de rechter. Politie- en justitie-specialist van de NOS, Ilan Sluis, gaat die rechtszaak volgen. Ilan, wat is er eigenlijk bekend over die aanslag? Nou ja, We weten dus dat er in november een aanslag is geweest op die rechtbank. Uh, dat al snel bekend was dat dat met een uh, raketwerper is gebeurd. Uh, we weten dat die raketwerper inmiddels is teruggevonden ergens in het water in Amsterdam. Uh, en dat er twee uh, verdachten voor zijn opgepakt. Wat we natuurlijk nog niet weten is uh, waar, waarom die aanslag is gepleegd. Wat was het motief van die jongens? Nee. En we hopen dat er tijdens de rechtszaak daar wat meer duidelijkheid over komt. Ja. Het, het gat zit geloof ik nog in de muur hè, van het gebouw. Nee hoor, het gat is inmiddels. Is het gemist, weer dat okay. is op dezelfde dag volgens mij nog gebeurd. Oh. Dus uh, je ziet er niks meer van. Goed, want well, dat was een behoorlijk gat en een behoorlijke schok. Uh, maar wie zijn nu die twee mannen? Nou ja, uh, eentje springt er in ieder geval heel erg uit. Dat is een 24-jarige man. Um, en die heeft al meer op zijn kerststok. Die wordt uh, onder meer verdacht van een schietpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp. Uh, waarbij een 17-jarige jongen zwaar gewond raakte. Dat was na een ruzie na het stappen. Um, maar die jongen, dat is misschien nog wel opmerkelijker, wordt ook verdacht van uh, een poging tot liquidatie op de president van de Amsterdamse afdeling van de Molukse motoclub um, ja, Die liquidatie is toen mislukt. Uh, en, en die, die, Het slachtoffer is achter de daders aangereden. Uh, en die daden zijn uiteindelijk met een auto gecrasht in de buurt van Zwanenburg. En uh, die beelden daarvan die zijn uh, ook nog in opsporing verzocht, vertoond aan het begin van dit jaar. Ja, maar dat zijn dus uh, zware jongens. Ja, zeker. Deze jongen die heeft ook nog wel meer op zijn kerfstok, hoor. Echt een criminele carrière achter de rug al. Uh, hij heeft vastgezeten voor een overval op een juwelier in Woerden. Uh, en uh, hij is ook al eerder betrokken geweest bij de schietpartij... waarbij een drugshandelaar in beide benen is geschoten. Uh, ja, echt jonge jongens die opgegroeid zijn in Amsterdamse uh, buurten... die uh, al niet altijd best bekend staan. En, en echt uitgegroeid van hangjongeren tot, uh, tot crimineel. Uh, echt een groep waar de Amsterdamse recherche zich echt zorgen over maakt. Ja, want heel erg jong en al uh, zwaar in de criminaliteit. Ja, ja, ja. Echt uh, nou ja, het, het klassieke beeld hè, van opklimmen in de criminaliteit. Maar dan op zeer jonge leeftijd en zeer gewelddadig. Goed. Wat staat er vandaag op het programma? Nou, het is een pro forma zitting vandaag en dat betekent eigenlijk uh, dat uh, jongens de jongens een te lastenlegging te horen krijgen. En uh, dat er uh, uh, wat plichtplegingen wat worden uh, doorgenomen. Het is vooral heel erg procedureel. Uh, en de, de inhoudelijke zitting die zal pas veel later volgen. Ilan Sluis gaat deze rechtszaak volgen. U hoort meer van hem later vandaag op Radio 1.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 Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Scheefhuurders krijgen nog geen extra huurverhoging. En India test lange afstandsraket. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De meeste scheefhuurders krijgen dit jaar toch nog geen 5% extra huurverhoging. De tijd om de nieuwe huurwet in te voeren is te kort En er zijn nog problemen rondom de invoering. En daarom hebben de meeste corporaties besloten om de verhoging een jaar uit te stellen. Redacteur Jikke Zijlstra. In flink wat gevallen ontbraken die gegevens van de huurders. Dus daar liepen de corporaties als eerste al tegenaan... En vorige week bleek dus bij een kort geding dat huurders hadden aangespannen... dat de Belastingdienst die gegevens nog helemaal niet had mogen geven... omdat de wet nog niet is aangenomen. De wet voor huurders met een inkomen van meer dan 43.000 euro... veroorzaakte tot nu toe veel ophef. Zo raadde de Woonbond huurders aan om aangifte van privacy-schending te doen... met College Bescherming Persoonsgegevens. Meer omzet voor verffabrikant Axo Nobel in het eerste kwartaal, maar minder winst. De omzet steeg met 6 naar 3,9 miljard euro. Axo berekende stijgende grondstofprijzen door aan de klanten. De netto-winst kwam uit op 70 miljoen, bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam volgens Axo doordat de vraag naar verf afnam. In verschillende steden in Irak zijn bij aanslagen zeker acht mensen om het leven gekomen. Er zijn berichten over tientallen gewonden. De aanslagen waren onder meer in de hoofdstad Bagdad en in de noordelijke stad Kirkuk. En ook in Bakuba en Samara zijn ontploffingen geweest. Syrië houdt zich niet aan de verplichting om troepen terug te trekken naar het stedelijk gebied. Dat zegt vn topman Ban Ki-moon in een brief van de VN-veiligheidsraad. Man denkt wel dat er hoop is als meer waarnemers komen en de Veiligheidsraad de missie snel uitbreidt naar 300 man. De eerste zes VN-mensen kwamen afgelopen weekend aan in Syrië. India heeft een lange afstandsraket getest, eentje waar ook een kernkop op kan. De raket heeft een bereik van 5000 kilometer en het was een succes die test, zegt de regering. En als dat klopt, dan voegt India zich bij het kleine selecte groepje landen met intercontinentale nucleaire raketten. Correspondent Lucas Waagmeester. Het belangrijkste is eigenlijk dat India hiermee straks een nucleaire lading kan droppen op Oost-Europa, op Moskou ook bijvoorbeeld, maar vooral ook op Peking. Hè. Ja, wil het dat ook, vraag je dan af. Nee, uh, uh, maar India zegt vandaag wel tegen, tegen China... Uh, jullie kunnen ons allang treffen, maar vanaf nu kunnen wij jullie net zo hard terugslaan. En zo staat het weer 1-1 en zitten India en China, de twee grote machten in Azië... weer aan tafel op basis van uh, ja, gelijkwaardigheid, hein, militair gezien. In dat licht moet je de ontwikkeling van zo'n raket zien. India zegt dat die raket de komende tijd nog vaker zal worden getest. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is nog steeds veel te laag. En dat brengt een korting op de pensioenen van miljoenen mensen weer iets dichterbij. Eind dit jaar moeten de fondsen een dekkingsgraad hebben van 105 procent om de pensioenen niet te hoeven korten. De twee grootste fondsen, het ABP en Zorgen Welzijn, zitten nu rond de 95 procent.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 Drie Amerikaanse veiligheidsagenten die zich zouden hebben misdragen in Colombia zijn ontslagen. Of uit zichzelf opgestapt, dat heeft de Secret Service bekendgemaakt. Afgelopen weekend werden elf medewerkers van de veiligheidsdienst geschorst. Ze zouden na een drinkgelag prostituees hebben bezocht. Schande voor alle collega's, zegt een oud-veiligheidsagent. Really het is echt these dat deze mensen het voor iedereen hebben. Dat is devastating. De veiligheidsagenten waren in Colombia vanwege het bezoek van president Obama... aan een topconferentie van Amerikaanse landen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een depressie net ten westen van Nederland en langzaam in activiteit afnemend... bepaalt ook vandaag het weer in Nederland. Afgelopen nacht trokken buien over het land. En ook overdag hebben we met buien te maken... Tussen de buien door komt de zon tevoorschijn en wordt het maximaal 13 graden. De wind komt uit het zuiden, zwak tot matig boven land en lokaal vrij krachtig aan zee. Aan het begin van de avond zijn de buien nog actief. Later nemen de buien in aantal en activiteit af. De nacht verloopt droog met opklaringen, lokaal een enkele misbank, overwegend zwakke zuidenwind en temperaturen van gemiddeld 3 graden. Aan de grond zou het net een graadje kunnen vriezen. Morgen in instantie droog, later wisselvallig... met buien en enkele felle opklaringen. Het wordt morgen een graadje warmer dan vandaag. In het weekend blijft het wisselvallige en iets te frisse aprilweer aanhouden. ABB Aan verkeersinformatie. De files zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. Er staat in totaal 150 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A9... ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Topertraasdorp Raasdorp 7 kilometer...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 Zes minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Er is een conflict in de cockpit bij de KLM. Veel piloten vinden de verplichte pensioenleeftijd van 56 jaar maar niks. Zeker nu de rest van Nederland steeds later met pensioen gaat. advocaat generaal van de Hoge Raad komt morgen, is dat vrijdag 20 april... met een advies, advies in een zaak die een groep gepensioneerde KLM-vliegers... Heeft aangespannen tegen de KLM. Piloten hadden graag langer willen werken, maar moesten met pensioen. Voormalig gezagvoerder bij de KLM Richard Vissers. Goedemorgen. Goedemorgen, span... meneer Ooster. U spande tien jaar geleden al een zaak aan tegen de KLM en ging tot aan de Hoge Raad, maar u verloor, zou het nu anders dat klopt. zijn. Uh, dat hoop je dat er nu eindelijk een eind wordt gemaakt aan de, deze discriminatie. Zoals u misschien weet is Nederland een van de laatste landen waar dit nog wordt toegestaan. Of misschien zelfs in de wereld waar dit nog wordt toegestaan. Ja, De KLM opereert in deze anders dan andere luchtvaartmaatschappijen? Ja, eigenlijk wel. Je, bijvoorbeeld de Lufthansa die heeft het ook lang volgehouden. En nu vorig jaar heeft de, het Europese Hof heeft bepaald dat dat niet is toegestaan. Dus ook bij de Lufthansa vliegen de vliegers nu tot 65. Aha, dan zou het dus inderdaad wel eens anders kunnen uitpakken dan tien jaar geleden. Dat zou anders kunnen uitpakken. Het eh, probleem is echter dat in Nederland... de ...vliegersvereniging andere argumenten, iets andere argumenten heeft aangevoerd... ...dan in het geval van de Lufthansa. En eigenlijk in het geval van Nederland ging het erom... ...dat eh, de jongere vliegers niet graag zien... ...dat hun eh, promotie vertraagd wordt. Mm -hmm. En dat heeft de Hoge Raad zelfs eh, geaccepteerd... Als een, ...als een reden dan... om. Discriminatie toch toe te staan. Ja, wat, wat, vindt, u, wat vindt u van dat argument? Uh, ik, ik vind het uh, absoluut niet juist. Als je het vergelijkt. Kijk, veiligheid is natuurlijk een ontzettend belangrijk argument. En als het uh, Europese Hof dat al zegt van... dat is niet belangrijk genoeg om toch discriminatie toe te staan... dan is toch zeker uh, de promotie of eigenlijk de vertraging misschien van de promotie... kan dat toch niet uh, belangrijk genoeg zijn. Nee, hoe staat het eigenlijk met de, met de aanwas van piloten? Want dat is wel eens tijden geweest dat ze schaars waren. Moeilijk te krijgen. <laughs> Ja, de, dat is misschien ook weer een merkwaardig. Uh, vroeger uh, was de opleiding van piloten in uh, de handen van de regering en misschien dat u weet dat uh, in 1991 is uh, de Rijksluchtvaartschool overgegaan in handen van de KLM en daardoor werd het eigenlijk een, een zelfstandige economische eenheid en moest er ook daar winst gemaakt worden. Ja. Dat hield in dat er eigenlijk veel meer piloten werden opgeleid, zeker de laatste tijd. En niet wordt gekeken naar van wat is op dit moment de vraag. Dus je krijgt eigenlijk een onevenwichtigheid tussen de opleiding en, en de vraag. En daar, dat is natuurlijk erg te betreuren. Ja, daar begint dus het probleem eigenlijk al. Stel nou dat de Hoge Raad de KLM ongelijk gaat geven. Moeten dan gepensioneerde piloten, onlangs gepensioneerde piloten weer in dienst worden genomen, denkt u? Dat wordt, denk ik, een hele moeilijke vraag. Kijk, in wezen zijn er natuurlijk ook wettelijke regels voor... dat er een bepaalde termijn is waarop iedereen beroep in zou moeten stellen. Maar uh, ik denk dat dat uh, echt voor, voor advocaten gaat worden... Eh, van, eh, er zou dus eigenlijk gesteld worden van... heeft in het vorige geval dat, dat ik de zaak aan die de, bij de hoger is... dat nou eigenlijk juist uitgevoerd. Ja. En eh, dat, dat is helemaal de vraag natuurlijk. De die inzichten zijn veranderd. Eh, dat, eh, misschien dat u zich zelfs nog kan herinneren... dat eh, jaren geleden eigenlijk ook eh, vrouwen werden gediscrimineerd. En dat is niet, niet eens zo lang geleden. En daar heeft ook iemand... ...heeft uh, moeten procederen tot aan de Hoge Raad... ...voordat daar eindelijk een eind aan gemaakt werd. U bent er dus uitgegaan met 56? Ik ben er uitgegaan met 56 ja. in ja. Was, was dat moeilijk voor u? Ja, ik moet zeggen, dat was toch... Uh, weet u, het is niet alleen maar een kwestie van geld. Het wordt vaak gedacht van het is geld. Maar uh, je beroep, dat is zoveel meer dan alleen maar geld... Uh, dat, uh, dat, dat is een doel en dat is, uh, zeker het is een voorrecht om te vliegen, dat zal ik onmiddellijk toegeven. Maar uh, dat, dat is zoveel, dat betekent eigenlijk zoveel in je leven. En het is me wel eens voorgekomen, moet ik ook eerlijk zeggen, dat ik langs Schiphol reed. En dan sta, uh, zie je daar een, een Boeing 747 op, uh, op En dan sprongen toch een beetje de tranen in mijn ogen. Richard Vissers, voormalig gezagvoerder bij de KLM. We gaan samen met u die rechtszaak volgen. Ja, ja, ja. Hartelijk dank. Ik ben dank. ook heel benieuwd. Hartelijk heel dank voor uw verhaal. Goedemorgen. Heel graag gedaan. Gaan we naar Italië. Italiaanse motormaker Ducati krijgt een nieuwe eigenaar. Autofabrikant Audi neemt het merk over voor 860 miljoen euro. Audi zelf is onderdeel trouwens van de Duitse Volkswagen. Maar wat moet Audi met Ducati? Dat weet autojournalist Wim Oudewinning. Meneer Oudewinning, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe opvallend is deze combinatie Audi-Ducati? Nou, het is, het is minder opvallend als dat het in eerste instantie lijkt. Het, er zijn een, een paar uh, fabrikanten in de wereld die ook een, uh, met motorfietsen werken. Honda, Suzuki en vooral BMW. En BMW is een, ergens het een paradepaardje van de Duitse luxe auto-industrie. En uh, Volkswagenbaas uh, uh, Ferdinand Pierre, de voorzitter van de raad van commissarissen, maar eigenlijk de grote baas achter de schermen, die wil al jaren het complete mobiliteitsconcern uh, op, de op, de, op de rails zetten. En dat rondt hij nu met de aankoop van Ducati af. Want hij heeft aan de ene kant natuurlijk het populaire Volkswagen en Skoda. Aan de andere kant heeft hij de merken Lamborghini, uh, Bentley, Bugatti, Porsche... en de vrachtwagenmerken Scania en MN. Dus hij heeft eigenlijk alles behalve een motorfietsmerk dat ontbrak nog aan. Ja, ja, dat is dan leuk als je dan het complete pakket kunt bieden. Maar heb je dan Ducati daarvoor nodig? Want... Ducati is relatief klein, echt iets voor de liefhebbers. Daar zit niet de grote winst. Uh, nou, de grote winst in aantallen zeker niet. Uh, Ducati maakt 42.000 motorfietsen per jaar. En, en Volkswagen als concern uh, maakt 8,5 miljoen uh, uh, voertuigen. Dus daar zit nogal een flink verschil in. Maar Volkswagen koopt daarmee, of via Audi, dan wel de technologie van hele kleine uh, ...hoog uh, rendementmotoren. En Volkswagen heeft daarmee ook een, een tweewielermerk uh, onder zijn hoede. En uh, je ziet een trend in de auto-industrie... ...dat fabrikanten steeds meer mobiliteit willen aanbieden... ...zodat ze de, uh, de, de, de klant kan kiezen... Uh, ook in deeltijd uit auto's, uit bedrijfswagens en uit tweewielers, gemotoriseerde tweewielers. Uh, maar er zit ook nog een beetje bij dat uh, Ferdinand Pierre, het is, het is de aartsvader van de Duitse auto-industrie inmiddels. De, uh, dat hij ook een, een beetje een megalomaan denkt. Yes. En eigenlijk graag uh, de concurrerende luxe merken zoals BMW, Mercedes, uh, de wil afsteken of wil overtreffen. Ja. En ja, een merk als Ducati is natuurlijk een, een, een icoon. Ja, het is dus ook een beetje een prestige prestigeprojectje. Wat koopt uh, Pierre? wat koopt uh, Audi en, en dus eigenlijk Volkswagen? Hoe staat Ducati daarvoor? Uh, Ducati is, uh, is sinds een enkele jaar... bij een uh, Italiaanse investeringsmaatschappij ondergebracht... en uh, is winstgevend. Uh, het, het is in de, autos, in de motorsport, in de uh, motorracerij... eigenlijk het enige... Merk buiten de Japanse merken die, uh, die je een vuist kan maken. en die je regelmatig de laatste jaren ook vooraan meedoet. Dus ze kopen meteen wel het meest prestigieuze wat je uh, te pakken kan krijgen. Het is echt een, een heel smakelijk uh, uh, Italiaans hapje. Smakelijk hapje. Wim Oudewinning, autojournalist. Klonk een beetje als de Dart Vader, maar het was goed te verstaan, meneer Oudewinning. Hartelijk dank. Belangrijke dag wordt dit voor Spanje. Er moet weer geld worden opgehaald. En de vraag is tegen welke rente. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerrit. Nog 140 kilometer file. Het was vandaag niet drukker dan normaal op donderdag. Twee files vallen op op de A12 de richting Utrecht voor brug. 9 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Moergestel staat 6 kilometer. En daar is de linkerrijstrook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Spanje moet vandaag dus met een veiling van obligaties... miljarden euro's binnenhalen. Geld is hard nodig, want de Spaanse economie zit in het slop. Problemen in Spanje tonen aan dat de eurocrisis nog lang niet voorbij is. Zo waarschuwen europarlementariërs die deze week vergaderen in Straatsburg. De real thing is dat we allemaal weten dat de crisis niet over We hebben het hier een maand ago op 13 of March. Uh, we dat de eurozone alle dezelfde problemen. Veel dank, heer Kellenen. dat woord is nu voor de EFD-fractie, heer Farage. The euro is doomed. De euro is gedoemd te mislukken. Dezelfde problemen steken nu weer de kop op. De eurocrisis is nog niet voorbij. Het ging er fel aan toe gisteren in het Europees halfrond, waar Europarlementariërs debatteerden met Europees Commissievoorzitter Barroso. Hoe wil hij, na alle bezuinigingen in Europa, de economie weer aan de praat krijgen? Barroso kwam niet veel verder dan beloftevolle woorden. Natuurlijk, de Europese Commissie streeft naar investeringen en naar groei. Maar de bezuinigingen zijn nodig in landen die hun begroting op orde moeten brengen. Want anders komt de euro in gevaar. Er kan geen sterk zijn zonder een sterk euro. Maar in het Europees Parlement groeit de weerstand tegen die strenge begrotingsdiscipline. Het zet de rem op groei en het resulteert in hoge werkloosheid, waarschuwt de leider van de Europese socialisten. Wie zullen we de politische democratie in Europa redden, wanneer we so zoveel mensen in arbeidslosigheid hebben? Zoveel so jonge mensen in arbeidslosigheid hebben? We ontnemen de jeugd de hoop. We varen nu de koers van de Titanic. Sonst vrees ik dat we een koers van de Titanic varen. Nog dramatischer woorden komen van de Britse eurocepticus Nigel Farage. Niemand gelooft u nog, meneer Barroso. Sorry, no one believes you anymore. And actually, in the face of the rapidly deteriorating situation, these comments look ridiculous. In Spain, mass unemployment gathers by the day. Bijna de helft van de Spaanse jongeren zit momenteel werkloos thuis. De staatsschuld loopt op. En de Spaanse banken die moeten overeind worden gehouden met miljarden injecties van de Europese Centrale Bank. Vandaag hoopt Spanje dan ook met de uitgifte van staatsleningen veel geld op te halen. Maar volgens de Spaanse Europarlementariër Raúl Romeva lost dat de problemen op de lange termijn niet op. Nu ligt Spanje onder vuur, zegt hij. Maar morgen is het weer een ander land. Today, I is the Spanish case, but tomorrow might be another one. Sommigen in het Europees halfgrond hier die zeggen we staan weer aan de afgrond. Eurocrisis deel 2. that's might problem. Het probleem is that we are simply finding solution at the short term en we are simply reacting. Begrotingsdiscipline, bezuinigen. Zo zou het met de euro vanzelf weer goed komen. Maar wat de Romeva betreft, werkt die discipline juist averechts. En hij is in het Europees parlement lang niet de enige. So one thing is clear. We need another approach. We need a structural approach, not the half measures we have seen for two years now. We hebben een heel andere aanpak nodig, zegt Gie Verhofstadt, leider van de Europese Liberalen. And my proposal is, meneer uh, Mr President that u coming forward the fastest as possible with the global plan on this. Mijn voorstel is dat u, commissievoorzitter Barroso, met een allesomvattend economisch groeiplan op de proppen komt. Maar dat plan heeft Barroso niet in zijn binnenzak. Dus hamert hij voorlopig op begrotingsdiscipline. En daarnaast moeten we solidair zijn met elkaar. De Britse eurocepticus Farage vindt het maar een loze oproep. Waarom zou ik solidair zijn met de eurozone als die toch ten dode is opgeschreven? Not one penny piece more of British taxpayers' money goes into propping something up that should be zorgen dus in Straatsburg en Brussel over de wankele eurozone Spanje voorop. En uitgerekend voor Spanje is het vandaag dan een soort testdag... want ze moeten geld ophalen op de obligatiemarkt. En hoeveel vertrouwen hebben de beleggers dan nog in Spanje. Want de rente is afgelopen weken opgelopen naar rond de 6 procent. En dat is eigenlijk te hoog. Economen eigenlijk te hoog, dus veel te hoog. Economen raken er steeds meer van overtuigd... dat het land uiteindelijk toch moet aankloppen voor miljardensteun bij Europa. Ga erover praten met econoom van ING, Karsten Brezeski in Brussel. Meneer Brezeski, goeiemorgen. Goedemorgen. Denkt u ook dat uiteindelijk Spanje toch zal moeten lenen, toch aan moet kloppen bij het noodfonds? Nou, de, de, de kans is in ieder geval de laatste dagen weer duidelijk gestegen. Want als je kijkt gewoon, Spanje zit in een neerwaartse spiraal. En dat heeft te maken dus met de, de, nog een steeds dalende huizenmarkt, de hoge werkloosheid en een, een fragile bankensector. Ja, en een economie die stagneert? En een economie die eigenlijk alweer in een recessie zit. En waar eigenlijk op dit moment niet is af te zien... Dat, uh, dat het land snel uit de recessie weer uit kan komen. En dat is het verschrikkelijke. Ja, we hoorden het net ook in, uh, in de reportage. Er wordt gezegd de begrotingsdiscipline bezuinigen. Maar kan, kan Spanje dat nog wel? Um, Spanje heeft heel veel al besloten... Um, zeker op dit moment is um, nog meer bezuinigen zou gewoon de problemen niet oplossen. Omdat gewoon de economie nog in een, in een, in een vrije val op dit moment zit. Nou, dat los je niet op met bezuinigen. Maar ik vrees dat los je ook niet op met opnieuw stimuleren. Want we hebben eigenlijk toch al de laatste tien jaar gezien dat ook landen in Europa die gewoon hoge begrotingstekorten draaiden. Kijk naar Portugal. Dat leiden niet 1, 2, 3 tot hogere economische groei. Nee, Spanje nam nog noodmaatregelen. 10 miljard extra bezuinigen. pakket werd er even heel snel doorheen gejast. Maar het werd ook internationaal op de financiële markten niet geloofd. Wat moet Spanje wel doen? Op, op dit moment is, denk ik is er heel weinig wat Spanje nog kan doen. Um, ze moeten gewoon bij de bezuinigingen die ze hebben beloofd blijven. Dus ze moeten niet opnieuw de, de doelstellingen proberen aan te passen. Want dat deden ze ook een tijdje geleden. Ja. Dus, nou, dus werken aan de geloofwaardigheid. Um, en toch die fameuze mantra van structurele hervormingen doorvoeren. Dat betekent gewoon de arbeidsmarkt iets flexibeler maken. Um, kijken hoe je gewoon die, die grote bouwsector kan verkleinen... en weer richting de exportsector gaat. Um, maar dat zijn processen die duren gewoon jaren. Ja, want ze hebben ook regio's. Hè? Spanje is verdeeld in veel regio's en die opereren nog veel zelfstandig... en er wordt nog veel geld verkwist. Inderdaad, dus één groot factor bij zich dat hoger begrotingstekort komt vanuit de regio's, die, die bijna half uh, onafhankelijk zijn. Dus ook daar zie je op dit moment een, een kleine clash in, in Spanje, waar gewoon de, de federale overheid probeert meer invloed uit te oefenen op de, op de regionale overheden. Ja. Dan heeft uh, Spanje dus zekerheid nodig, buffers nodig. Daarvoor moet het dan misschien aankloppen bij dat steunfonds. Maar over hoeveel miljarden hebben we het dan? Ja, dat, dat, dat, dat is heel moeilijk om te zeggen. Dus als je denkt dat Spanje in een bail pakket zou moeten krijgen als, als Ierland, Portugal en Griekenland dat hebben gekregen. Dus een, een volledige pakket uh, met de drie jaar los uh, van de financiële markten gekoppeld. Dan heb je het s toch snel over 300 miljard euro. Dat is veel. Uh, ik denk dat dat niet zo snel gaat gebeuren. Wat waarschijnlijker lijkt op dit moment is dat Spanje gaat aankloppen voor een lening die alleen is gericht om op, een, op een herkapitalisatie van hun eigen banken. Nou ja, daar is het moeilijk te kijken. Um, um, de, de Spaanse Centrale Bank heeft ooit gezegd dat de banken iets tussen 50 en 80 miljard euro nodig hebben... om hun eigen vermogen weer op een, op een iets houdbaar niveau te verhogen. Nou is er steun gekomen van Griekenland, Port Portugal en Ierland. Maar die economieën zijn niet vergelijkbaar met die enorme van Spanje. Dat dus ik de vierde van Europa. Um, kan het Europese noodfonds dat aan? Nou, op dit moment kan dat, dat uh, tijdelijke noodfonds, zoals het heet, zeker in, in, in lening, um, een lening voor een bankenherkapitalisatie aan. Als je over dat bedrag van 300 of meer miljard euro hebt. Dat kan dat tijdelijke noodfonds nog niet aan. Dan zouden we in ieder geval moeten wachten... totdat alle nationale parlementen dat nieuwe permanente noodfonds hebben goedgekeurd. Nou, en dat zou op zijn vroegst pas in juli in werking gaan. Ja. Nog iets anders. Kredietbeoordelaar Fitch heeft in een interview in een Britse krant... de Daily Telegraph, niet Fitch zelf, maar de Nederlandse expert van Fitch... gezegd dat Nederland balanceert op het randje van een afwaardering. Dreigt dan de AAA-status te verliezen. Is dat een ernstige waarschuwing? Ik denk dat het een ernstige waarschuwing is. Ik denk dat het een, een, een weerspiegeling is van uh, hoe een, gedeel, een deel van de financiële markten naar Nederland kijkt. Uh, dus problemen op de huizenmarkt, de economie die in een recessie zit en toch een, kleine, uh, een klein beetje politieke instabiliteit. Ja. Geeft aan dat ze in het katshuis haast moeten maken en met iets grondigs moeten komen? Ik denk dat uh, gewoon de druk in ieder geval vanuit de financiële markt en op dit moment wordt verhoogd. Ja. Ja. Hartelijk dank voor je toelichting. Karsten Brezeski, econoom van ING in Brussel. Van Brussel naar Kruisweg, een gehucht nou, in de buurt van Zoetermeer. Het is een hele stap, Marco, in vissen. The city that never sleeps, Kruisweg. Ja, wist je trouwens <laughs> dat er in Zuid-Holland ligt dat, hè? Kruisweg... Ja. dat hier ook een plaatsje heet dat heet Abessinië. Vind je dat nou niet prachtig? Het klinkt prachtig. Dat je zegt van ik ben in Abessinië geweest. En het schijnt ook dat er ergens in Nederland, maar ik weet niet waar... een plaatsje is dat het Paradijs heet. Dan kan je zeggen dat je in het paradijs bent geweest. Ja, en wie gaat daar dan ooit weer weg, is de vraag. En wie, hoe weet ik dit nou allemaal? Nou, dat kan je allemaal vinden op uh, plaatsengids.nl. Dat is een site. En die site die publiceert vandaag de rode lijst van bedreigde plaatsen in Nederland. En uh, die plaatsen die ik net noemde, die staan daar dus ook op. Meneer Van den Hoven, maar nog veel meer. Hoeveel bedreigde plaatsen hebben we in Nederland? Ja, precies, is dat nog niet bekend. Dat is nu net wat wij aan het inventariseren zijn met ons project. Maar in ieder geval honderden. En om te beginnen staan er op de rode lijst die, vandaag, uh, die we vandaag lanceren... ...staan er 300, maar het is een beginnetje. Dat zijn de meest kenmerkende. 300, waaronder bijvoorbeeld uh, Biezelingen, uh, Ruigoord, Kanis, De Valk. Hoe weet je dat allemaal? Ja, men zegt wel eens, hoe kom je daar allemaal aan? Maar ja, door je ogen, ogen open te houden, zelf in het land kijken... boeken, sites, eh, mensen uithoren... ja, voetje voor voetje kom ik tot de, de plaatsenlijst van, van, van Nederland... want die is er niet en die ben ik aan het maken. Ja. Hoeveel plaatsen hebben we eigenlijk überhaupt in Nederland... als je alles bij elkaar optelt? Ja, ik ben ze dus nog aan het inventariseren... want allerlei, lijsten, eh, allerlei <laughs> lijsten, postcodeboeken, telefoonboeken, atlassen... spreken ik al tegen. Die ene heeft je plaatsen die een ander weer niet heeft. Maar ik schat dat het ongeveer 6000 zijn. En eind 2013 hopen we klaar te zijn... dat we eindelijk de lijst hebben van alle plaatsen in ons land. En Zit u dan eh, de hele dag te bladeren in atlassen en telefoongidsen... en noem het allemaal maar op? Hoe, hoe, hoe gaat u te werk? Ja, inderdaad, het is niet anders. Ik heb ja? atlassen van iedere provincie een atlas. Ik heb telefoonboeken, postcodeboeken, eh, ja, plaatsenlijsten... en, en, en ja, zo stikje bij weetje probeer ik tot de ultieme lijst te komen... van plaatsen in ons land. U bent dus helemaal geobsedeerd, zo klinkt u. Klik ja, zo? ach, ik zeg u wel Het is een goedaardige afwijking. Het is een goedaardige afwijking. En u heeft ook een lijst in uw hand. Nu een mapje, mag ik zo onbescheiden zijn... om te vragen wat daarin zit? Ja, het is een printje van die rode lijst, die is vanmiddag officieel gepresenteerd. Oh, de rode lijst, ja, die wordt straks gepresenteerd. Ja, de officiële lijst dat heb ik zelf ook nog niet gezien, die komt vanmiddag. Oh, dat wordt nog een hele verrassing. Ik stel voor dat we na negen nog even verder praten. Prima. Over wat ons allemaal boven het hoofd hangt. Of dat wil zeggen, al die bedreigde plaatsen boven het hoofd hangt. Goed? Okay. Tot straks mark Visser vanuit Kruisweg, u hoort hem dus straks. Nog een keer na 9 uur wordt dat dan. Dan hoort u ook meer over de conducteurs en de machinisten... die steeds minder vaak melding maken van agressie en geweld. Of het daarmee ook minder voorkomt, dat hoort u zo dadelijk. Frankrijk kiest. voor de Fransen. Zondag de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Meer dan tien kandidaten willen het Elysée veroveren. We gaan er maar twee door naar de volgende ronde. de Luister zondagavond tussen 8 en half negen. Frankrijk kiest Vive la vive la Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk dan op beter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder. Liever dat je schilderij hangt. Oh, nee, het moet echt een stukje omhoog. Oh. En iets verder van de boekenplank, hè? maar die moet sowieso iets naar rechts. Ja, maar dan zie je gaten. Ja, maar wij willen toch ook een nieuw behangetje. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. te druk om ook nog eens uw voorraad te laten repareren. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Terwijl u rustig geniet van een lekker kopje espresso. Auto -taalglas laat je niet barsten.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 Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. De Delta Lloyd beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen... in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Welk uitzendbureau levert deze zomer de beste studenten voor vakantiewerk? Iedereen heeft iets met? Inderdaad. Ook vakantiekrachten regelen via Randstad Student? Maak nu een afspraak op Randstad.nl. Kritisch denken loont...